...in het begin brengen. Dat, dat, dat, dat ze iets heeft waar, waar, waarop ze later nog een klein beetje kan, kan, kan interen. Maar dan zie je wel dat ze wel echt een 500 meter rijder is. Want ze gaat naar de, naar de wissel toe. Of naar de kruid. Naar de doorkomt op 600 meter. En daar heeft ze al een langzamere ronde dan, dan Hongzang. Want ze reed hier een tijd van 27.55. En dan valt ze helemaal stil in die buitenbocht. En dan komt Erbanova onderdoor. Maar ook niet van harte. Die heeft ook veel snelheidsverlies. Bij het opdraaien voor de laatste keer kruisen. Erbanova naar buiten toe... En bai Jing Wang naar binnen toe. Ik denk dat Erbanova ondanks het feit dat ze oe, helemaal omhoog komt. En de laatste buitenbocht heeft. Wel de rit gaat winnen van Beijing Wang. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat zij in de buurt gaan komen van de snelste tijd. Nee, doen ze niet. En ook niet trouwens in de buurt van de tijd. Ja, wel in de buurt. Maar niet sneller dan de tijd van Christine Nesbit 1.15.74 de tijd van Erbanova. En 1.16.59 de tijd van Beijing Wang. En dus staat Hong Zhang nog altijd onbedreigd aan de leiding. En staat Christine Nesbitt, die zo'n dik pak slaag kreeg van Hongzang in die rit, want ze reden tegen elkaar. Toch nog altijd op de tweede plaats, als we inmiddels twaalf ritten hebben gehad. En we ons langzaam gaan opmaken voor de rit van Marit Leenstra. Er zit nog één rit tussen, terwijl Margot Boer inmiddels het middenterrein gaat verlaten. Bronzen Margot van de 500 meter. Die prachtige medaille achter Sangwali en Olga Vatkulina doet op dit moment de schaatsbeschermers af. Gort ze aan de kant. Bidon gaat ook naar de kant. Ze heeft het pak natuurlijk aan de trainingssessie ook. De muts op de hoofd met daarop uh, haar bril geklemd. Zij is op het ijs om zich warm te rijden. Margot Boer dadelijk in de zestiende rit tegen Olga Vatkulina, oftewel de nummers 2 en 3 van de 500 meter dan tegen elkaar. En nu staan klaar in de baan Monique Angemüller. 30 jaar, veel ervaring. Paar keer een uitschieter gehad in haar carrière in de wereldbekers. Dat ze plotseling een hele goede prestatie neerzetten. Maar als het echt om de prijzen ging, bijvoorbeeld op weken afstanden... Slaagde ze er Pas één keer in. Herstel twee keer in de top 10 te eindigen. Maar dat was op de 1500 meter. Die volgt zondag. Anne op de 1000 meter. Bij de weken afstanden. Altijd 11e, 12e of 13e geworden. Haar tegenstandster komt uit Canada. En dat is Kaelin Irvine. En Erben Wellemars wijst met de pen naar zichzelf. Erben, wat valt je op? Ja, want ik kijk natuurlijk wel. Deze rit is natuurlijk mooi. Maar ik ben al een beetje aan het vooruitkijken naar de lid van Marit Leenstra. En ja, zij had haar jasje net al uit. Ze had, ze had de cap al op. Ze was al klaar om ook naar na de stad te gaan. Maar ze moet nog eventjes een paar minuten wachten. En dan zie je toch wel dat, het, dat, dat ze toch wel gespannen is. Want ze staat al een beetje heen en weer te, te, te, te rijden bij die stad En ze is, echt, ze is echt ergens mee bezig. Van, ze wil graag, graag gaan rijden. Maar volgens mij is ze heel erg gespannen. deed even een startje mee als het ware. Tenminste met haar bovenlichaam dan. Hè? Starthouding aannemend. Terwijl ze heel langzaam voortglijdt En kwam dan omhoog op het moment dat de starter schoot. Maar ja, die starter die trouwens komt uit Korea. Jongsok sok Oh. Die is heel erg kritisch vandaag op wat de schaatsers doen. Net zagen we een hele lichte uh, kniebeweging bij Judith Hesse, die werd teruggeschoten. Dit keer zien we een kleine beweging bij de Canadese Kaylin Irvine. En ook dat is al uh, reden genoeg voor deze Koreaan... die daarmee uh, de aandacht eventjes op zich vestigt... om um, deze dames terug te schieten. Dus moet het uh, dadelijk in de tweede start goed gaan. Bij nu Monique Angemuller en Kaylin Irvine. Boers gaat voor ons langs. Wüst zit nog op het ridden. middenterrein. Gapend en wel, dat is bij Irene Wüst altijd een goed teken. Net als dat is uh, bij Short idee is: hoe meer ze gapen, hoe beter, eh, hoe scherper ze misschien wel zijn. Het go-to-the-start heeft opnieuw geklonken voor Kaylin Irvine. Zij start buiten en Monique Angermuller, zij start binnen Irvine. 23 jaar woonachtig in Calgary natuurlijk. Daar staat dat trainingscentrum, die grote baan, op hoogte bij de Canadezen. De Canadezen gisteren eindelijk een medaille, de zilveren medaille... van Danny Morrison achter Stefan Groothuis net voor Michel Mulder. Heeft dat Kaylin Irvine wellicht geïnspireerd... In ieder geval gaat ze wel aardig mee met Angermuller over de 200 meter. Maar de openingen zijn boven de 18 seconden. Ja, 18-2. Oh, Angermuller 18, bijna. Oh, en dan maakt Angermuller een grote oh, bal De valt ja. door die binnenbocht. De eerste keer had ze een grote mislag. Die kon ze nog net herstellen. Maar toen kon ze toch haar evenwicht niet bewaren. En gleed ze, ze, ze de boarding in. Gelukkig nog net voor ORV Urvan heen. Dat er geen val kwam waarbij ze de tegenstanders mee meenam. Maar die Irvine die rijdt nu in haar eentje nog rond. Maar ja, die is natuurlijk wel enorm geschrokken. Want dat gebeurde vlak voor haar. En dan komt ze hier op die met een rondetijd van 28-1. Ja. En dan moest ze die laatste ronde en daar gaat ze zometeen echt last hebben van die val die ze de ronde eerder gezien heeft. Want ze is haar concentratie kwijt, ze is haar, haar, haar ritme kwijt en dan wordt zo'n laatste 200 meter op een 1000 meter wordt gewoon heel erg zwaar. En dan denk ik dat uh, Angemule gediskwalificeerd gaat worden want die hinderde toch duidelijk Kale in Urvijn, maar ja, ze lag toch wel onderuit. Dus in de uitslag speelt ze geen rol van betekenis. Irvine zou wellicht over mogen rijden, maar doet dat natuurlijk niet, want ze pest nu alles de gewoonheid. En dan komt tot 1.1724. En dan uh, betekent dat dat haar Olympisch debuut... want dat was het, deze dikke uh, afgelopen minuut... dat dat dus uh, een beetje is ontziert door die valpartij van haar tegenstandster van Monique Angemüller. En krijgen we, uh, nadat we dus nu al twee valpartijen hebben gehad... en we hebben tot nu toe eigenlijk, Erwin, amper valpartij gezien dit toernooi. Ja, het is, uh, is wel opvallend dat het nu in één keer wel, uh, wel gebeurt. Misschien is het ijs een beetje zacht of zitten er toch een paar... Uh... Kleine ja, kon ja, niet echt het... een... ja, de straat breekt gewoon weg. Ja, en, en dat, dat is... betekent wel dat we, dus voor de tweede keer, denk ik, althans een noodgedwongen ijsverzorging gaan krijgen. Nou, dat eerste er eerder. De Koreaanse park was het, hè, geloof ik. Onderuit al ging in haar rit uh, door gestreden en wel. En uh, hier is het gewoon een kwestie van de balans kwijtraken. Het was Bora Lee natuurlijk, de Koreaanse, die eerder al onderuit ging. Betekent dus ook dat Marit Leenstra nu op haar beurt te maken heeft... met die uh, ja, extra pauze. Want de zeg maar, assistenten van de ijsmeesters die zijn inmiddels op de baan... met zo'n uh, plamuurmes uh, uh, als het ware. En die gaan dat gat dichten. Dus een noodgedwongen extra pauze pauze voor Marit Leenstra voordat zij in de veertiende rit gaat rijden. En dat komt dus door die val van Monique Angenbuehler. Ja, we hadden het er toch niet over moeten hebben. Het is mijn schuld, sorry. Over het vallen. Ja, over het vallen. Ja, ja. ja. Nou ja wat ik kon eigenlijk kon zien was puur dat zij zelf uit uh, balans raakte. En, het is lijken uh, of ze haar eigen voet aantikte even. Of de scheenbeen met haar schaat. Ja, als die schoenen even tegen elkaar aankomen... dan komt je hele lijf even uit balans. En als je dat niet meer kan corrigeren, dan lig je... Ja, en die scherpe schaatsen die hakken in dat ijs. En mm -hmm. ja, je moet dan gewoon zorgen dat degene na je, die na je komt... gewoon weer goed ijs heeft. Dat plamuurmes waar uh, Erwin en was uh, het over hadden... Wat, wat, hoe, hoe, hoe wordt dat ja, ijs Ja, ze doen dan met een beetje schraapsel van het ijs. Ja. Uh, doen ze dat in die gleuven of dat gat wat er is ontstaan. En dat drukken ze dan plat zodat als de volgende met zijn er overheen gaat... Dat, ja, dat ze daar niet in komen. Dat ze daar gewoon netjes overheen gaan. Dat glijden. voel je niet als schaatser als je daar moet rijden? Als dan ze dan het heel goed doen, niet. Laten nee. okay, nou, laat het hopen. We ja, hopen dat ze het goed gedaan hebben. Goed, terug weer, want als het goed is... dan moet het ijs langzamerhand wel uh, gerepareerd ja, zijn. Zoals, ja. Maar het gebeurde ook nog eens met een soort brandblussen daarna... waaruit ja? dan oh. stikstof of zo. Ja, ze blaagden ja, er in een keer overheen en dat was in één keer allemaal klaar. Maar ja, ja. ook deze ijsreparatie. Ik heb het al eerder gezegd. Ik heb het een paar dagen geleden ook aan Steven Goders gevraagd. En alle schaatsen vinden het erg belachelijk iedere keer... maar die, die reparaties op het ijs. Want hier is ook een reparatie, maar ze was al uit balans. Dus ze was al bijna in de buitenbocht. Dus er was al een gaatje op een plek waar schaatsers normaal gesproken nooit schaatsen. Ja, dus ja, maar je denk, zult net zien, Erben, dat er een keer iemand is die misschien eventjes van zijn lijn afwijkt, daarin komt en dan is het ook weer niet goed. Dan ja, zeggen ze is van wel, ja, maar dat gat zat erin. Ja, maar dat is wel twee meter uit de blokken en dan, als je daar rijdt dan heb je sowieso al iets heel erg verkeerd gedaan. Maar wat me wel opvalt is, want Marit Leenstra die stond natuurlijk al klaar, ja, hè, ja. al voordat de, de, de vorige rit gereden was. Die was al, al veel te vroeg en nu moest het ook nog weer extra wachten. En dan moet je die spanningsboog, dus, heeft dus bijna vijf, zes minuten, moest hij vast voordat ze gaat rijden. En dat is echt nadelig voor, voor een uh, rijder. Voor, voor Daar gaat ze echt last van hebben. Trainingsjasje was weer aangegaan. Nou, dat gaat er nu weer uit. Jan van Veen is inmiddels uh, naar het coachvak toegegaan. Op de kruising staat uh, ze een beetje bij het uitkomen van, uh, van de bocht. En dan uh, zet Marit Leenstra inmiddels uh, de bril op haar hoofd. Draait ze zich om. Gaat ze nog weer een keer zo heel fel met die knieën... zo richting haar bovenlichaam. Pept ze zich nog een keertje op. Slaat in de handen. Dat bovenlichaam, dat, dat maakt ze op die manier nog een keertje los. En ze gaat zich opmaken voor haar tweede olympische afstand... uit haar carrière en natuurlijk ook van dit toernooi. 19e op de 500 meter, dat was een cadeautje. Hier moet het gebeuren voor Marit Leenstra... de 24-jarige Friesin uit Wiekel De nummer 2 van het olympisch kwalificatietoernooi. Ze neemt het op tegen Yekaterina Aidova. 22 jaar jong uit Kazachstan, 22e op de 500 meter. Freddy heeft geklonken en Leenstra is in één keer goed weg uit de startblokken als het ware tempo maken, schaatshouding innemen diep gaan zitten en goed door die eerste binnenbocht heen proberen te komen bij Eidova in de buurt dat doet ze goed, want ze zit er al naast en ze is er al bijna voorbij en Eidova is toch ook een 500 meter dame Leenstra opent in 1828, Erben, wat vind je ervan? Nou, dat is een behouden opening want als je kijkt naar het Olympische kwalificatie nooit meer open, dus 18-0, dan moet ze nu wel echt snelheid gaan maken, want Hong Sang... Heeft echt nergens iets laten liggen. En dat zou normaal gesproken ook een langzame openaar Maar die opende dus sneller dan Marit Leenstra. Mara Leenstra gaat nu naar die buitenbocht. En die Eidova die komt wel behoorlijk dicht bij haar in de buurt. Ja, ze komt er niet helemaal na. Dus Mara Leenstra heeft wel de voorsprong. En dan moet ze in die eerste ronde. Daar moet ze echt een goede tijd neerzetten. zetten. Maar die ronde tijd die die is 27-8. Dat is al 18e langzamer. Alleen in deze ronde. Ze heeft nu wel het voordeel dadelijk op de kruising. Ja, of een nadeel. Want Eidova valt stil in de binnenbocht. En Leenstra komt uit de buitenbaan. Hè? Ze heeft geen voordeel. Want ze moet eventjes om Aidova heen. Het was natuurlijk fijner geweest als ze even mee had gekund in de slipstream. Maar ze gaat in ieder geval met ruim afstand deze rit winnen. Het laatste binnenbocht. Leenstra is er bijna doorheen. De klok gaat naar 1-11, 1-12, 1-13. Die 1 2 zit er niet in. De tijd van Long Ze staat wel tweede. Door de 1.15.15. 15 15 Waarmee ze sneller is dan Christine Nesbit. En ruim sneller ook. Een halve seconde als ik het even afrond. Leenstra dus. 1-15-15 op de tweede plaats. En daarmee is ze in ieder geval sneller dan bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Toen reed ze 1.15.26. Dus nu is ze 1100ste van een seconde sneller dan eind december. Ze verbetert zich dus ten opzichte van die race. Heeft ze dat in ieder geval goed gedaan, Herben. Ja, inderdaad. En heeft ze op, het, op het einde van de race heeft ze nog wel behoorlijk, behoorlijk uitgehaald. Want ze uh, reed echt een goede slotronde. Bijna dezelfde slotronde als, als Hong Sang. En die had ook al een rondje 9. Zij op, reed nu een rondje 29.0. dat is voor haar doen gewoon uh, heel erg goed. Maar hij heeft het een klein beetje laten liggen in die opening. En dat is, wel, dat is toch wel jammer. Heather Richardson is de volgende vrouw die het mag gaan proberen. De 1 14 0 aanvallen van Hong Zhang. En dat gaat ze proberen hoor. Heather Richardson die uh, verloofd is inmiddels, inmiddels met uh, Jorrit Beresma, De lange afstandsschaatser uit Nederland, uit Friesland. Ze wil ook in Nederland komen wonen na de Olympische Spelen. Maar ze zal wel, uh, neem ik aan tenminste, voor Amerika blijven schaatsen Ik zag net nog even een van Jorrit Bersma Die twitterde even sorry team NL. Ik ben nu even voor USA met een hele grote muts van USA op. Want hij is hier in het stadion om zijn toekomstige vrouw aan te moedigen. Heather Richardson, die duizendmeter meter specialiste is... De, van de vier wereldbeke die ze reed. Verloor ze er maar één. Ze wonnen drie. En die ene die ze niet won... dat was precies diegene waar haar landgenote Britney Bow het wereldrecord reed. Amerikaanse vrouwen, altijd, succes, of altijd wel succesvol geweest. Twee keer op deze afstand. En dat was twee keer dezelfde vrouw. En die is er ook. Bonnie Blair zagen we net zitten in het uh, publiek. Richardson met de atletiekstart. Cordaira is haar tegenstander in de buitenbaan. Die neemt de traditionele starthouding aan. En dan is Heather Richardson vertrokken voor die belangrijke race. En veel druk natuurlijk op haar schouders. Want tot nu toe presteren de Amerikaanse schaatsers slecht in dat uh, nieuwe pak dat zoveel uh, miljoenen dollars heeft gekost. Richardson onderdoor gekomen. De nummer 8. viel ook tegen van de 500 meter. Opent goed, opent Snel opent in 17.75. Ja, dat is een goede opening voor Heather Rich. Nu moest ze ook de eerste ronde volrijden. Gaat ze een beetje twijfelachtig die, die binnenbocht in. Maar gaat ze wel afstand nemen van die korridaren. En op deze kruising dan moet ze echt doorhalen. Ja, het ziet er altijd een beetje, beetje ongemakkelijk uit. Maar dan er dan komt meestal wel heel veel snelheid door. Ik moet bedenken, ja, ziet het er snel uit? Ik ben heel erg benieuwd naar die rondetijden. Want door die buitenbocht gaat ze wel snelheid maken. Maar Hong Sang, die reed er rondje 0 Dat is wel een hele snelle ronde. En ik ben benieuwd hoor. 27-0. Nee, Oh, dat gaat niet gebeuren. 27-7. Deze ronde is te langzaam. De ronde is te langzaam. De ronde van uh, Heather Richardson vorig jaar zesde bij de wekenafstand op deze kilometer. Heeft nu wel het uh, voordeel van de kruising. Heeft het voordeel dat ze naar uh, Cordira toe kan rijden. Dat richtpunt is ze nu kwijt. Want Cordira zit ernaast en Richardson heeft de laatste binnenbocht. Maar ja, als ze er net al achter lag, dan moet ik het nog maar zien of ze bij de 1.14-0.2 komt. Of ze bij de 115 15 komt van Marit Leenstra. 1.14-0.2 gaat ze niet redden. De 115 15 ook niet. Leenstra blijft tweede Richardson derde 115 23 dus geen Amerikaans goud voor de Richardson 115 23 staat ze op de derde plaats mee Erben schudt een beetje het hoofd zo van ja ja ja ja ja ja het is niet supergoed maar het is ook weer niet super slecht te noemen nee, voor maar wat heeft dan die Hong Sang hier uitgehaald want ja dit zijn eigenlijk gewoon normale uitslagen als je dat, dat dan vergelijkt met een uh, Marit Leestra die heeft al gewoon goed gereden. die staat nog steeds op de tweede plek en mist Misschien moeten we dan daar maar een beetje, een beetje naar gaan kijken. Is, het, is de tijd van Maradéstra genoeg voor een medaille? Is dat de vraag? Want ik denk als ik deze tijd zie. Gaat er echt niemand in de buurt komen. Van die tijd van uh, Hongzang. Het is de, de vijftiende keer trouwens. Dat we de kilometer rijden op de Olympische Spelen. En Nederland was natuurlijk uh, met Marianne Timmer twee keer suc succesvol. En daarvoor al een keer met Carrie Gijs. En in 1968 won zij goud. Timmer natuurlijk twee keer. 98 en 2006. Voorlopig. De Nederlandse Leenstra op de tweede plaats. Wat gaat Wus dadelijk doen? Wat gaat Lotte van Beek dadelijk doen? Eerst gaan we kijken naar Margot Boer. Want die staat in de baan nu tegen Olga Vatkulina. De nummers 2 en 3 van de 500 meter. Rusland heeft dik gewonnen uh, bij het ijshockey. Van Slovenië was het geloof ik. En nu zijn uh, al die fans hier naartoe gekomen naar de Adler Arena. Om te gaan kijken naar uh, een Nederland tegen Rusland op de ijsbaan. 5-2 werd het inderdaad voor Rusland bij het ijshockey. Die wedstrijd zit erop bij de buren. En het is uh, druk geworden in de Adler Arena. Net niet helemaal vol. Net geen 8000 mensen en paars. Stoeltjes leeg voor wat het waard is. Vat in de buitenbaan. Tweede dus op de 500 meter. Margot Boer met haar brons. Met zijn een keer niet vierde. Eindelijke keren de prijzen. Timmer, de koningin van Nagano en van Turijn. Kijk toe. Als Boer de starthouding verlaat en vertrokken is voor haar kilometer. Die dikke minuut waarop zij het moet gaan doen. Vier jaar geleden met z'n zesde op de Olympische duizend meter. Margot Boer door de eerste binnenbocht heen. Op weg naar Vatculina. Goede start is dit van Margot Boer. Want ze zit naast Vatculina. Goede start ook qua tijd of niet? Ja. ja. 17,69 voor beide schaatsters. Ja, dat zijn van beide schaatsers is het echt een hele goede tijd. Maar die van Vatculina... Had die heeft die buitenbocht. En die loopt die buitenbocht gewoon mee met, met Margot Boer. En dan kan ze op die kruising, kan ze naar Margot toerijden. En dat doet ze hoor. Ze komt ze echt onderdoor in die buiten, binnenbocht. Ligt ze met ingaan al bijna gelijk met Margot Boer. En komt ze heel hard onderdoor. Dan ben ik erg benieuwd naar, naar deze rondzijd. Want ja, het gaat wel hard hoor. Het gaat nu heel erg hard. En dit gaan echt voor de medailles. Ja, 27-1 en 27-6 voor Margot Boer. Maar nu heeft Margot Boer in de voordeel. Want die mag nu vanuit die buitenbaan naar die binnenbaan toe. En kan ze dat gat Dichtrijden op die kruising. Ja, Fatculina valt wel een beetje stil. De 22, 24-jarige dame uit het Daar komt Boer met een lange krachtige slagen. Maar Fatculina heeft het ritme ook nog steeds hoor. De laatste binnenbocht, daar moet Marco Boer het gaan doen. We gaan er even bij staan om te kijken wat Boer gaat doen. Ze zit ernaast. Ze is er naast. Ze is er voorbij of niet. Ze is er voorbij of niet, dat wel. Maar wat wordt de tijd? Het is, ja, 2-3. 3, 3. 1-14-90 voor Boer. Ook zij binnen de 1.15. 15 Fatculina 1 15, 0, Dus de regie wereldkampioenen gaat hier geen gouden medaille behalen op de duizend meter. 1.15.08, dus Stoten boer. En vat Colina wel Marit Leenstra van het podium af. En staan zij op de tweede en derde plaats. Maar haar statieve de Hongzang daar nog steeds bovenaan... met 88 honderdste voorsprong op de nummer 2 op Margot Boer. We krijgen nog twee ritten, we krijgen nog twee Nederlandse vrouwen. Nu is het de beurt aan Irene Wust. super Irene... Die uh, al goud won op, de, op deze Spelen. Op de drie kilometer. Haar derde goud. En doordat ze ook al brons won. Op de 1500 meter in terrein. De succesvolste Nederlandse schaatsster Op de Olympische Spelen. Wust wil meer. Ze wil veel meer. Zo eager is ze wel. Om te beginnen. Een medaille op deze kilometer. En dat heeft ze vorig jaar gedaan. Bij de weken afstanden. Toen ze tweede werd achter Fat Kulina. Ze rijdt tegen Brittany Bow, De houdster van het wereldrecord. 1.12.58. Dat is dat wereldrecord. Maar ja. Bo uit Amerika in dat gekke pak. Wat, wat, wat zo ter discussie staat, Erben. Bo in de buitenbaan en Wüst in de binnenbaan. Wat, wat, wat verwacht jij voor Rit? Wat, nou ja, kijk, indeling? Kijk, ik denk toch echt... Ik heb ben me heel erg benieuwd naar Irene Wust. En Ze is wel vol zelfvertrouwen. Maar ze zal op die opening, want daar gaat ze tijd verliezen. Maar daar moeten ze de schade beperkt houden. Als ze daar niet een, een 18-6 gaat openen of een 18-7... want dat is echt te langzaam. Want dan haal je dat niet meer in. Want die rondes van Hongzang waren gewoon supergoed. En dan moesten die tussenronden moest eigenlijk een soort van zelden... Bijna, bijna dezelfde ronde rijden als Hong Zhang. En dan moet ze het goed gaan maken op die laatste ronde. Maar er is weinig ruimte, want Hong Zhang reed ook al een slotronde van 28-9. Ze staan klaar bij de start. Irene Wüst. Shh, klinkt in de baan. 1-13-33. Ze heeft het Nederlands record. In en Anders is goed weg. In één keer goed weg tegen Brittany Bo, dus de Amerikaanse vrouw van 25 jaar die vier jaar geleden toekeek naar de televisie. Haar landgenote Richardson zag rijden en dacht, dit wil ik ook. Schaatsen. Stapt over van het inlijnen en heeft een Kleine voorsprong op Irene Wüst. Brittany Bo, die een beetje tegenviel op de 500 meter. Opent sneller, ietsje sneller dan Hongzang. Maar de opening van 18-22 van Irene Wüst is... Ah, we kijken nog even door. Even naar de kruising. Ja, dat gaat goed. Die openingstijd van Wüst, Erben Is dat goed? Die openingstijd is goed. Die, die met twee, Bijna dikke twee langzamer dan Hongzang. Maar moet ze wel in die ronde gang maken. En dat, dat doet ze eigenlijk niet hoor. Want die Brittany Bo, die profiteert optimaal van Irene Wüst. En die rijdt die, uh, heel hard daar naartoe. Maar nu komt die door die buitenbocht loopt... Uh... Uh, Irene Wust wel mee en dan ben ik benieuwd naar die ronde. Ja, 27, ja, 5 komt 27, Nu moet ze boven, nu moet ze gas komen via die Want daar komt ze onder de kruis. Dan moet ze heel hard naar Brittany Bo rijden, heel dat hard, Want anders gaat ze geen medaille halen. Ja, een Bo trapt dan meer naar achteren dan uh, naar, zij, naar de zijkant. En daar komt Wust, daar komt Wust, ze zetten de versnelling al in bij het ingaan van de voorlaatste bocht. En nu de laatste bocht, de binnenbocht. Bedankt Brittany Bo voor het maken van de rit. Ik maak het af, denkt Irene Wust. Maar wat wordt die tijden? 1,14,02 gaat ze niet redden. En het wordt ook wel, wel de tweede tijd. Tweede tijd achter Hongzang. Maar voor Margot Boer. Brittany Bo. Zevende tijd. Nee, nee, nee. Het wordt weer niks met Amerikaanse vrouwen. Daar uh, kan uh, de kritiek los gaan barsten in uh, de Amerikaanse pers. Wat betreft de schaatsters. Want er gaat geen Amerikaanse vrouw allemaal op het podium komen. Er staan voorlopig wel twee Nederlandse vrouwen op het podium. En aangezien Lotte van Beek nog komt en Sangwa Lee... kunnen we ons op gaan maken voor weer medailles erben. Want dat kan toch bijna niet. Meer fout. Nee, we hebben zeker een medaille. Want, want uh, sang wali de Olympisch kampioen op de 500 meter, die gaat het echt niet rijden. Er is eigenlijk maar één dame die, dame die nog uh, echt op het podium kan komen. Ja, en dat is ook een Nederlandse. Dus Doe we hebben we sowieso een medaille. Ja. Ik denk dat we ja, sowieso één medaille... want Lotte van Beek moet dat natuurlijk ja. ook nog maar eventjes ja. doen. Maar Lotte van Beek is ook de enige die het eventueel nog kan kunnen. En zij zal eventueel nog wel die tijd van Hong sang aan kunnen vallen. Maar tot op heden zijn alle meiden erbij. Er gewoon niet bij in de buurt gekomen. Nog nooit won China goud op de ijsbaan. Wel zilver, wel brons. Drie keer, zeg ik uit mijn hoofd, is dat gebeurd. Zes medailles in totaal voor China op het ijs, op de schaatsbaan. En Hong Zhang kan dus geschiedenis gaan schrijven. Dat heeft ze eigenlijk al gedaan met die tijd, die 1.14.02. Maar wordt zij de eerste Chinese schaatser met een gouden medaille? Of gaat Lotte van Beek, die er gewoon een mooie glimlach trekt... of als ze wordt aangekondigd, daar een flink stokje voor steken. Of ja, toch misschien Zhang Wali uithalen en verrassen Zhang Wali. Wat deed ze in de wereldbekers? Daar werd ze één keer vierde. Maar dat was op dat snelle ijs, dat glijijs. Wat in het voordeel is van 500 meter specialisten. Dat deed ze namelijk in Calgary. Dus, maar goed, onderschat Sangwali niet. Ze heeft natuurlijk wel die Olympisch gouden medaille op zak, Erben. Ja, ik ben benieuwd zometeen naar die opening. Want Sangwali kan natuurlijk wel heel hard openen. En als ze heel hard opent, met een buitenbocht... dan kan het goed een moeilijk weg. kruising worden. Dus we gaan nu kijken. Ze zijn in ieder geval allebei heel erg goed weg. En dat is dus wel een lust om naar te kijken, hoor. Naar die Sangwali. Die eigenlijk rent door die buitenbocht. Maar met zo'n... Speels gemak. Maakt ze dan zoveel snelheid. Ja, en dan lijkt het, lijkt het alsof ze het zelf doet als Lotte. Maar nee hoor, maar ze rijdt echt verder voor. Met zo'n gemak. En dan gaan we even kijken naar die 17 opening. 17-63. Dus Hoef er niks voor te doen. Maar ik ben er op zich wel. Oh, dit wordt een moeilijke kruising. Dit wordt een hele moeilijke kruising. Dit wordt een hele moeilijke kruising. Maar Lotte van Beek gaat er gewoon brutaal voorlangs. Ja, gelukkig. Ja, dat ging maar net goed. Sangwali die uh, eventjes leek in te houden. Maar dat leek ze bewust te doen. En Lotte van Beek moet nu wel een beetje de ritme gaan uh, hervinden. Sangwali, kleine Sangwa. De Olympische kampioenen van de 500 meter. Onderdoor in de binnenbaan. Wat wordt haar tijd bij het ingaan van de laatste ronde? Is ze nog steeds sneller? Ze is een fractie langzamer dan Hong 300 Driehonderdste van een seconde bij het ingaan van de laatste ronde. En houdt Li dat vol in de laatste ronde of niet? Ze valt al stil in de binnenbocht, zo te zien. Ze valt al stil. En nu moet Lotte van Beek de gas aan de lopen trekken. Nu moet Lotte van Beek accelereren. Nu moet ze er naartoe zien te komen. Maar dat lukt er nog niet. Ze komt er nog niet echt naast. Ze moet het in de binnenbocht gaan klaren. Deze klus. Daar komt Lotte van Beek onderdoor. Sang Wali is gezien. Dus we gaan medailles halen. Maar wat wordt de eindklassering van Lotte van Beek? Hong Zhang wordt kampioen en van Beek wordt vijfde. En dus hebben we wel zilver en brons met Wust en met Margot Boer... op deze Olympische duizendmeter. Maar de titel gaat naar Hong Zhang. En zij schrijft dus geschiedenis... door als eerste Chinese schaatsster olympisch kampioen te worden op het ijs. Zij wordt olympisch kampioen op de duizendmeter in e En valt in de armen van Margot Boer. Die voor de tweede keer dit toernooi een bronzen medaille heeft. Brons weer voor Margot Boer. En Irene Wust moet genoegen nemen met het zilver. Want zo ziet het eruit als je op dit moment kijkt naar de conversatie tussen Irene Wust en coach Gerard Kemkes. De vreugde om het tweede brons bij Margot Boer. En toch de teleurstelling erben. Zo lijkt het bij Irene Wust met het zilver. 6700 staat achter Hongzang. Ja, maar ik denk dat dit gewoon maximaal is. Hoewel als je kijkt naar wat die tijd van Hongzang ja, daar komt gewoon niemand bij in de buurt. En als je op ruim zestiende wordt gereden... dan moet je gewoon blij zijn met zilver. Dan is dat het maximale haalbaar. En dan heeft ze een prima race gereden. En dan ligt ze wel op koers. Ja, is het geen gouden medaille... maar wel op koers voor heel veel medailles. Dan heeft ze nu al haar tweede medaille te pakken. En Mago Boer toch weer een beetje, een beetje een cadeautje. Dus we staan gewoon weer... Weer, we staan weer met twee Nederlanders op het podium. En dat houdt maar niet op met die medailles. Ik denk ja, Hong Sang is verreweg de beste. Het eerste Chinese goud ooit. Dat is ook mooi voor China. Maar wij hebben wel weer twee medailles. We komen dus op twaalf. We hadden vier keer goud, twee keer zilver, vier keer brons. Dat wordt dus 4-3-5 voor de Nederlandse schaatsploeg hier in de Adler Arena. Een ongelooflijk aantal als we halverwege pas zijn. Hè? We hebben zes disciplines zeg maar, gehad. Zo moeten <laughs> we het maar feestal. een beetje noemen. Want we hebben die ploegenachtervolgingen tegenwoordig bij. En Irene Wust, die heeft nu de glimlach weer terug en zwaait naar het publiek. Zij wint zilver of moet genoegen nemen daarmee. Dat horen we straks wel van haar het brons voor Margot Boer. Het goud gaat naar China, naar Hong Zhang. Zij is de eerste Chinese Olympische schaatskampioene. Wij gaan naar de studio, naar Andrea Nuit, oud-sprintkampioene. Hong Zhang. Vertel eens, waar ja, komt die vandaan? Nou... Je hebt eerder al gezegd, bij de 500, kan ik mij nog herinneren... deze dame komt niet uit de lucht vallen. Nee, zeker niet. De afgelopen uh, WK-sprint, een aantal weken terug... won ze ook twee keer de duizend meter... Um, dus ze kan een hele goede duizend meter rijden. Dat ze in vorm was, zagen we op 1,500 meter. Uh, dus ja, we hadden de de ik had er wel een beetje rekening mee gehouden... maar dat ze hier zo verschrikkelijk zou winnen, eigenlijk niet. Want met name het verschil ten opzichte van vorig jaar, zei je net al. Wat was het? Ze was 2,5 seconden, seconden, seconden sneller dan vorig jaar... en nou is iedereen over het geheel uh, sneller dan vorig jaar... op dezelfde mm -hmm. ijsbaan, dus de omstandigheden zijn natuurlijk beter. En, maar het is wel een heel groot verschil. En ja, ook naar de rest, he, naar, hè, 16e naar iedereen toe... Terwijl iedereen, denk ik, een hele goede duizend meter heeft gereden. Ja, precies. Want de, de, wat zijn net zeiden, die teleurstelling van Wust, uh, Begrijp je dat? Aan de ene kant wel. Uh, omdat zij een hele goede duizend meter heeft gereden. En uh, als er niet zo'n uitzondering geweest als Wassang... had zij hier gewoon kunnen winnen. Zij weet ook, ik had hier kunnen winnen... als er niet zo'n Chinese was met zo'n enorme goede tijd. Ja, als we kaas hadden, dan konden we tosties maken ja. als we ham hadden. Zullen maar zeggen. Ja, Want zestiende, dat zeg jij zelf ook. Dat is ongekend, zo'n verschil. Nee, dat is, is een heel groot verschil. En dat is niet een bijna verlies. Dat is gewoon, dat is gewoon een verlies van zestiende. Het is gewoon heel veel. Uh, maar dat doet niks af aan haar prestatie. En die Amerikaanse valt weer tegen. Ja, die, ja, pakken, nee, die had ik ook had... niet in mijn rijtje staan. Dus ik nee, had er nee, al een bepaald nee, voorgevoel nee. bij. Maar, ja. Het over die pakken trouwens lijkt me heel vervelend... als dat gaat spelen in zo'n team ook. Dat er dingen dat afgehaald worden, ja, nee, maar ook in het koppie. Als je misschien zelf al hè, niet helemaal goed bent... en je hoort dan ook nog eens een keer dat het misschien wel uit, aan het pak kan liggen... en je bent absoluut niet in de gelegenheid om lekker je oude pak aan te trekken... waarvan je weet, van nou ja daar heb ik het in gedaan, dus die trek ik lekker uit. Want dat kan niet. Ja. Twee medailles weer. Ja, fantastisch. Heel erg leuk. En ook ik van Ja, nou ja, ik, ik heb er zelf heel stiekem in mijn rijtje met 1, 2, 3 ja. gezegd. En uh, ja, ik denk dat zij, uh, ook op dit ijs... Zij heeft echt voor een sprinter echt een heel goed laatste rondje. En kan dus in het begin snelheid maken. Ja, krijgt ze hier uh, cadeau. Ja, nou heb ik niet zo snel paraat of ze nog op andere af, uh, afstanden nog uh, actief is. Nee, zij, zij niet. Nee. Nee, voor voor Wust natuurlijk wel. Dus ja, Wust heeft natuurlijk nog haar uh, 1500 meter... waar ze gewoon uh, ook, ook topfavoriet is. En gaat dan, het, dan, dan gaat die zang nog... toch ook niet weer meedoen, hoop ik? Nou, ja, misschien wel. Gaan <laughs> we zo even naar kijken. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, nee, dat weet nee, nee, ik maar, ook niet. Maar het is wel goed voor de flow, kan ik me voorstellen, van Wust toch? Voor de andere nou, afstanden. Nou, zeker. Kijk, weet je, als ze gewoon geen lekkere race had gereden... dan had ze daar geen goed gevoel over gehad. Oh. En ze heeft hier gewoon nu echt een hele goede race neergezet. En ja, dat is een tweede plek. En dan kan je zeggen van, ja, nou, dat is misschien even slik. Maar ik, ik, denk, ik vind het nog steeds goed. Hoe dat in ons team. Het wordt, uh, het wordt mooier en mooier. Al die medailles die, uh, die toe gaan stromen. Ook uh, met short track hebben we eerder al gezegd. Is bij de beste prestatie. De relay Ooit, bijvoorbeeld. trouwens, bedenk ik me nu. Ja? Op winterspelen. Want um, Nagano was 11 ja. medailles. En we zitten nu op 12. Het was ook het doel van Sander, zo Rond de 11. Dus dat heeft hij nu al bereikt. Nou, we zijn nog lang niet klaar. Ja, we zijn Kijk, een uh, wintersportland. <laughs> worden we zo langzamerhand. <laughs> op schaatsgebied dan. Ja. Precies. Goed, het is twee minuten voor half vijf. Dit is Radio 1. Renate Evers met het nnw Bewoners in de wijk in Beeldhoven, waar Els Borst woonde... maken zich zorgen over een inbraakgolf. Ze denken dat de oud-minister mogelijk een inbreker tegen het lijf is gelopen. De burgemeester spreekt tegen dat er meer wordt ingebroken in die wijk. De politie maakte vandaag bekend dat er vanuit wordt gegaan... dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Bureaus die recruteren voor het Britse leger... hebben deze week zeker zeven verdachte pakketjes gekregen. Ze waren allemaal geadresseerd aan kantoren in het zuiden van Engeland. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de post te onderzoeken. Waterschappen in Flevoland en Overijssel komen in actie tegen loslopende honden. De dieren zouden de dijken verzwakken door kuilen in het gras te graven. De komende tijd wordt extra gecontroleerd op loslopende honden... en worden waar mogelijk bekeuringen uitgedeeld. En op de Olympische bobsleebaan in Sochi is een baanwerker aangereden en zwaar gewond geraakt. De man heeft beide benen gebroken en mogelijk een hersenschudding opgelopen. De man werd aan het einde van de baan geschept door een slee die de baan voor een training test. En tot zover het nieuws. Dan gaan we naar het weer. Daarvoor is bij ons in de studio Marco Verhoef. Marco, kan het idee dat de temperatuur iets lager was vandaag dan gisteren? Voelde wat koud aan of vergis ik me nou? Was dat een gevoelstemperatuur? Ja, nou het was een graad of 6, 7 vandaag. Het is wel zo dat het in de middag wat kouder werd. Er is ook een front overgetrokken, een koufront noemen we dat. Ja, en daarvooruit is het dan vaak wat zachter. En daarachter is het inderdaad net eventjes iets kouder. Uh, misschien dat het wat waterkoud is. Daar kan het ook mee mm -hmm. te maken hebben hoor. Ik vond het inderdaad ook een dun windje vanmorgen. Waaide echt gemeen overal tussendoor. Als je dan op de thermo als denk ik, het valt wel mee. Maar het gevoel laat dan toch anders voelen. Morgen, laten we het daar maar over gaan hebben. Uh, dan hebben we een wisselvallige dag. We beginnen heel goed. en denk je, kan niks stuk. Prachtig zonnig weer. Maar al snel begint de bewolking toe te nemen. En dan tegen de avond komt er ook regen aan. eerst in het zuidwesten. Weer zo'n 7 graden. Ik denk dat de groot deel van de dag nog best heel aardig is. Maar ja, we zitten dus wel met dat slot met die regen aan het vent. Ja. Lekker dan. Dank je wel. en de Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een bescheiden avondspits... met een paar files rond Amsterdam en Rotterdam. Nou, twee files die springen eruit qua lengte. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... daar staat bij Muiden 5 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en Spijkenisse 6 kilometer.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 Nooit meer op een kaartje wachten. Zijknat in de regen. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. NOS Radio Olympia. Mocht u net inschakelen, mocht u die ene zijn. We hebben weer twee medailles. Wust en Boer. Lotte van Beek vijfde en zesde. Marit Leenstra, die staat nu bij Steven Daleboud. De berichten zijn nu een, waarschijnlijke, een waarschijnlijk misdrijf. Bij Steven de ja. ja, Steven? Nou, niet helemaal. Uh, de rondjes waren op zich best aardig. Alleen uh, ja, de opening die liep niet goed. En daardoor had ik ook uh, eigenlijk te weinig snelheid uh, ja, om, om mee te beginnen. Dus was de eerste ronde zeg maar, ook nog een beetje langzaam. En het schaats uh, ja, voelde eigenlijk wel lekker. En de slotronde is volgens mij wel mijn snelste van het seizoen. Sowieso ook de snelste tijd wel. Dus dat betreft het is allemaal goed, maar ja, het voelt niet zoals in Heerenveen. Dat voelt gewoon bij elke slag, uh, zeker in de opening, bij elke slag raak. En nu, uh, ja, nu miste ik dat een beetje. Ja, dat dus doel, al... En dat doel je op de tijd die je reed om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen? Ja, het was wel iets sneller, maar daar voelde het gewoon uh, krachtiger uh, op het OKT inderdaad. Dus uh, ja, dat, dat vind ik wel jammer. En je zei vooraf al, uh, de meeste kans maak ik op deze Spelen op de 1500 meter. Kun je dat nog eens uitleggen? Ja, ik dacht dat uh, op deze afstand op de 1000 meter... De, internationale concurrentie sterker uh, zou zijn dan, uh, dan op de 500 meter. Hij ja, zag ook, uh, ja, de Amerikanen stelden eigenlijk een beetje teleur, maar uh, ja, zang die reed echt ongelooflijk hard. Uh, ja, ik had uh, de Russische Vatikolina ook al iets uh, beter verwacht, want je zag dat de Nederlanders toch met z'n vieren gewoon uh, ja, geëindigd zijn. Ik had uh, eigenlijk de andere landen ja, iets, iets sterker verwacht. Zang was buiten aard, die reed 1.14.02. Maar als je kijkt naar het podium, het verschil tussen jou en Margot Boer is 25 honderdste. Ja, krab je dan toch een beetje achter de oren? Van dat was misschien toch al mogelijk geweest met een goede race? Ja, maar goed, dat is altijd natuurlijk zo. Als je goede race rijdt, ga je hard. Ja, je en kan dat, de beste uh, race van je leven rijden en, en dan zesde worden. Ja, dat is, dat is ook zo. Maar uh, ja, wat ik zei, het lag gewoon in de opening. En uh, ja, de baal ik van. Ik kan natuurlijk ook uh, ja, voor mijn uh, valpartij, waardoor het iets langer duurde. Uh, misschien dat ik daardoor ook gewoon net uh, ja, iets minder scherp was. En uh, ja, je weet dat je daarmee om moet gaan. En ja, ik heb uh, zo hard mogelijk uh, gereden, maar het was niet, uh, niet genoeg. Op naar de 1500 over drie dagen. Dankjewel, Mareleensen. En zo gaat dat in Sochi. Want er zal weer geschaatst worden. Is het niet vandaag, dan is het wel morgen. Wij gaan naar de Admir Arena. Wat wordt er worden weer? bloemen uitgedeeld, Sebastian. Ja, maar ik heb, morgen wordt er echt niet geschaatst. Ja, er wordt wel ja, geschaatst, maar er getraind. Ja. getraind. Nee, Overmorgen gelijking. weer gaan we verder met Overmorgen de 1500 dan. meter mannen. Margot Boer is het podium uh, opgesprongen. <lacht> Klein sprongetje, hupje eigenlijk. En voor de tweede keer uh, ontvangt zij bloemen. Gisteren was het, hè? Ja, toen ja. ontving zij de bronzen medaille voor de 500 meter. Mag ze morgenavond weer gaan ophalen. Twee keer brons. Toch mooi, hoor, voor Boer. Die uh, toch altijd... Die... Nou nee, ja, we gaan het niet meer over die vierde plek. Nee, maar twee Dat keer brons. Is gewoon top. Is dan ben je gewoon echt een goed hele grote hoor. Sebastia. Precies. En ook keer ook op de Ook Mar Marianne Timmer. Ook <lacht> succes voor Timmer. Hè, heeft ook onder druk gelegen, gestaan en kritiek gehad de laatste jaren. Nu gaat de nummer twee het podium opkomen. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaat doen. Of ze dat gaat, uh, gaat springen of niet. Ja hoor, ook daar is een sprongetje bij iedereen wust. En Erben, jij was nog uh, net even goed op je qui vive, voordat ja, je het weer gaat twitteren. Wacht even mee. Gaat het eerst even op de radio roepen? Ja, ze heeft dan ook alle reden om echt om uitzinnig blij te zijn. Want met deze zilveren medaille is ze vanaf nu de meest succesvolste winterolimpie voor Nederland aller tijden. Zij is arts Schenk voorbij, hè? Zij is Schenk voorbij. Arts Schenk had natuurlijk drie gouden medailles in zijn pool. En nog een uh, zilveren medaille in... Uh, in uh, waar was het ook alweer in? Ja, dat gaan we even in, snel opzoeken weer. Achter, arts, achter, uh, achter Kees Verkerk in Idenvoek, denk ik. Ja, dat gaan we ik nog even, even snel weer opzoeken. dat weer in zoeken, was 1968. Dat onderscheid, onderscheid mij ook Maar daar is het is, is, is nu voorbij. Want ze heeft nu drie gouden, een uh, zilveren en ook nog een, uh, een bronzen medaille. En hij had zilver inderdaad schenk in Grenoble. 68 achter Kees Verkerk op Klopt. de 1500 meter. Dus Wüst heeft geschiedenis geschreven... 3-1-1 in zijn medaille hoogst nu in totaal. En geschiedenis wordt geschreven ook vandaag op de Adler Arena op deze donderdag de 13e februari 2014. Donderdag de 13e, zeker geen ongeluksdag voor Hong Zhang. 25 jaar krijgt het bloemetje van Nick Thomas oud-topschaatser uit de Verenigde Staten. Wat zou hij vinden van zijn pakken? Hij heeft ook een donkerzwart pak aan trouwens maar dat is gewoon een, een goede, goed maatpak voor hem, voor die Nick Thomas. Hong Zhang, die we een of vier geleden voor de eerste keer zagen schaatsen in de wereldbekers. Daarna furoren maakte vanwege de snelle rondjes. Laat dat nu zien op de Adler Arena. Rijdt een toptijd. 1 14 0 En wint met uh, 67 honderdste van een seconde voorsprong. De duizend meter. Dat is een groot verschil. Wus tweede. Margot Boer derde. Het uh, zilver en het brons wordt toegevoegd aan de toch al grote tas. Er moet echt een enorme zak mee uh, terug. Voor al die medailles. Terug naar Nederland. En het gaat maar door, morgen even een dagje rust en dan overmorgen de 1500 meter bij de heren. Goed, en het applaus is uh, inderdaad terecht voor het uh, drietal dat de bloemen in ontvangst heeft uh, genomen. Andrea Nuit, wat mij opviel in het interview met Marit Leenstra is dat ze zei... Ja, het is verschil tussen uh, haar tijd bij de OKT is maar 600ste, geloof ik. Maar ze voelt dat toch in die benen, hoe is dat mogelijk? Ja, dus, dus is dus zo het is zo'n klein dan... verschil. Dat, ja, in tijd hoeft hè, kan het niet zo'n groot verschil zijn. Maar qua gevoel kan het natuurlijk wel heel groot zijn. En als je daar het gevoel hebt dat alle slagen raak zijn, om zo te zeggen. en je hebt dat hier niet. dan kan je het gevoel hebben dat je hier iets hebt laten liggen. Dat, en dat voel ik een beetje in haar, uh, haar stem. Mm -hmm. Is dat een beetje het verschil misschien tussen haar en uh, bijvoorbeeld Irene Wust? Dat je op het moment dat je voelt in de eerste uh, slagen. dat je er niet in zit, dat je er alsnog in kan komen, of werkt dat niet zo bij het schaatsen? Uh, met korte afstanden is dat lastig, hoor. Is dat heel lastig om dat te vinden. Ook een duizend meter is daarbij eigenlijk al te kort voor. Als het, vanaf, eigenlijk, het moet vanaf de eerste stap gewoon... moet je er lekker in zitten. Want je hebt geen tijd om te veranderen. Daar is de snelheid te hoog voor. En uh, ja, ik denk dat zij dat toch wel als heel jammer ervaart... op zo'n zo toernooi... dat je dat net niet hebt gevonden... Ik ben ook benieuwd hoe het gaat met Lotte van Beek... die ook het podium niet haalde. Steven Dalebout. Ja, dat vraag ik dan maar even, Lotte van Beek. Hoe gaat het? Ja, ah, we moeten een beetje balen natuurlijk. Het, uh, ja, dat was niet mijn race. Ik kwam er niet helemaal lekker in. En, uh, ondanks dat opening was wel aardig. Je strontje was ook wel aardig. Maar het, het, het liep gewoon niet zoals ik wou. En uh, ja, dat is gewoon echt uh, een heleboel woorden die ik niet op de radio ga zeggen... Ik weet gewoon dat ik hier op het podium kan rijden. Of eigenlijk moet rijden. En ja, dan laat ik het toch liggen. Dus uh, revanche op de 1500 dan maar. Waar, waar laat je het liggen? Nee, gewoon de, de race liep net niet, gewoon niet helemaal lekker. Ik maakte mijn slagen niet helemaal af. En ik zat net op te hoog. En dan, uh, ja, dan kom je tekort. Nou, is dat uh, iets fysieks of is dat concentratie? Nee, ik, ik, ik was heel erg gefocust. En ik had ook geen taal spanning. En ik echt van... Oh. Dat was een ja, bij de start. Je stond lachend aan de start. Ja, nee, daarom. Ik was best gewoon echt wel ontspannen. En het voelde gewoon goed. Alleen dan kom je net niet helemaal in je race. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. En ja, dat is zo'n... Uh... Ja, zoals ik zei, een heleboel woorden die ik niet op de radio ga zeggen. Of ben je dan misschien te ontspannen? Nee, dat zeker niet. Ik was gewoon, gewoon dat je ja, wel gefocust bent op je rit. En dat je gewoon echt van, oh, ik heb er zin in. En een van veel energie. Alleen, ja, ik kwam er gewoon net niet in. Zo kan ik het best voor eigenlijk. En als je dan om je heen kijkt naar de concurrentie ook, Wat is er dan om de 1500 te halen voor jou? Uh, nou ja, ik denk, denk geluk, gelukkig dat Hong Sang geen 1500 meter rijdt en dat het gelukkig iets te ver was. Want ik denk dat zij echt hier een ontiegelijk goede rit heeft neergezet. En ik denk sowieso dat Goud dus ook eigenlijk wel te hoog gegrepen was. Maar uh, ja, ik, denk, ik had wel, denk net wat meer kunnen rijden als ik gewoon lekker in mijn vel zat. Ja, net, nou, ik zit wel goed in mijn vel, lekker, lekker in mijn slag zat. Maar ja, dat kwam nu te kort. En wat waren nou die woorden die niet geschikt zijn voor de radio? Ja, die, ga ik, uh, die, die heb ik alleen in mijn hoofdje. Die ga ik niet op uitspreken. Lotte van Beek, dank je wel. Ja, uh, Lotte van Beek. Andrea, zijn dat nou weer die magische krachten in de sport? Dat kan in positieve manier, maar ook op een negatieve manier blijkbaar. Dat ze zegt, ik heb veel energie. Ik heb er zin in. Ik zit lekker in mijn vel. Maar ik kom niet in mijn slag. Nee, ja, maar dat, ja, dat, is, dat hoort ook bij het schaatsen. zeker bij de korte afstanden. Je kan nog zo goed zijn... Maar het kan er op dat moment, hoeft het er niet altijd uh, uit te komen. Maar dat betekent niet dat ze over een paar dagen niet goed aan die 1500 meter kan beginnen. Want daar kan, ze voelt zich goed. Mm -hmm. Dus ja, ze blijft een hele grote kans houden, ook op die 1500 meter straks. Gelukkig doet Hongzhang niet mee, hè? dat hoorden we net van uh, Lotte van Beek. Nee, ja, daar heeft ze dan weer een uh, voordeeltje <lacht> aan. Well, een mazzeltje ook voor Dan moeten we ook ons afvragen of ze dat laatste rondje, dat derde rondje voor Hongzang, zal ook wel moeilijk zijn dan. Ik hoorde haar ook zeggen, ik zat te hoog. Maar dat kan je aanpassen, lijkt mij, als je aan het Ja, maar het niet meer tijdens. Rit. Nee, nee? dus de duizend meter is er ook vaak uh, gewoon te kort voor. Je moet vanaf de start, uh, in de eerste bocht moet je goed zitten. Die klappen die moeten raak zijn. Hmm. En je hoort net Marit zeggen, je hoort het weer Lotte zeggen: Ik kwam er niet lekker in. Ja, nou ja, en dan is die duizend meter voorbij. En hoe ga je dat dan analyseren? Met je coach bijvoorbeeld? Zo, ja, zo dat race? moet je even kort analyseren. Dat moet je opslaan. En vervolgens, uh, je kan er niks meer aan veranderen. Dus je moet er ook niet te lang blijven stil blijven staan. En zeker die meiden, die hebben allebei nog een 1500 meter... waar ze heel erg goed in zijn. En daar moeten ze gewoon verder op focussen. Maar doen ze dat met een video bijvoorbeeld? Gaan ze dan die race op tv terugkijken? Van uh, ze, nou, ik dat denk, niet? Nee, ik denk niet dat ze dat doen. Nou, nee. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. Fijn dat je hier was, Andrea Nuit. Met het analyseren van de duizend meter hongzang dus. Uh, goud, Irene Wüst heeft zilver en Margot Boer. Prachtig, weer een bronzen medaille. Elsborst is hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. Daar gaan justitie en politie nu van uit. Jeroen de Jager praat erover met Johan Bak, hoofdofficier van Justitie. De berichten zijn nu een, waarschijnlijke, een waarschijnlijk misdrijf. Waarom nog een waarschijnlijk misdrijf? We zijn op maandagavond begonnen met uh, de vraag... is het een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood? Uh, in de loop van dinsdag hebben wij de conclusie getrokken... dat het een niet-natuurlijke dood is. En inmiddels zijn we op grond van uitgebreid forensisch onderzoek... tot de conclusie gekomen dat een misdrijf het meest waarschijnlijk is. Het meest waarschijnlijke? Ja, wij gaan uit van dit scenario. Uh, we houden onze ogen en oren open voor alles. Maar wij uh, richten ons het onderzoek nu op een misdrijf. En waarom is... Een misdrijven het meest waarschijnlijke? Dat hebben we gebaseerd op dat onderzoek. Uh, het onderzoek wat zowel uh, maandagavond tactisch als ook forensisch is geweest. En die bevindingen brengen ons tot deze conclusie. En kunt u daar iets meer over vertellen? En wij zeggen daar uh, heel weinig over. Omdat we juist heel graag uh, willen weten wat er gebeurd is. Dus we gaan dat onderzoek met volle, uh, gang, in volle gang voortzetten. Mevrouw Borsten is gevonden in de garage. Is er dan ook ingebroken in haar huis? Ze is inderdaad in de garage bij haar woning aangetroffen. Uh, en wij hebben geen braaksporen kunnen constateren bij haar woning. Wat zegt dat? Uh, wij doen onderzoek naar het gehele misdrijf. En wij zullen ook deze conclusies mee, meenemen in dat onderzoek. Uh, we weten uit de verklaring van de vriendin die haar gevonden heeft, dat die vriendin haar zondagochtend al niet meer kon bereiken. Ze was uitgenodigd op een huisconcert. Kan het zijn dat zij zondagochtend al was overleden? Is, heeft het forensisch onderzoek dat ook uitgewezen? Nou, wij hebben het forensisch onderzoek laten uh, plaatsvinden, zoals, uh, zoals u weet. Maar daarnaast uh, richten we ons inderdaad op de periode vanaf het congres in Amsterdam van D66 tot het aantreffen van het lichaam. En daar speelt dit soort informatie een belangrijke rol bij. Weet u wanneer zij was overleden? Want normaal kun je dat herleiden aan een uh, overledene. Wij doen geen uitspraken over het tijdstip van overlijden. Maar dat weet u wel? Wij doen daar geen uitspraken over. Nog even die, uh, die scenario's. Inbraak is een optie. Mevrouw Borst was natuurlijk ook politica, minister van Staat. Kan het ook zijn dat er politieke motieven aan de grondslag liggen? Wij richten ons nu op die periode van zaterdagmiddag tot maandagavond. En wij sluiten daar geen enkel scenario bij uit. Dus dit zou het ook kunnen zijn? Wij sluiten geen enkel scenario uit, dus alles nemen we serieus hoofdofficier van Justitie Johan Bak tegen verslaggever Jeroen de Jager. We gaan het ook nog even hebben over de peuterspeelzalen en kinderopvang. Er is lange tijd discussie over geweest. Zo wil minister Asscher de peuterspeelzalen meer op kinderdagverblijven laten lijken. Nou, Daar is niet iedereen het mee eens. De gemeenten komen vandaag met een alternatief. NOS-redacteur Jikke Zelstra is bij ons. Jikke, wat willen de gemeenten? Nou, zij komen met een plan om de peuterspeelzalen gratis te maken. Eigenlijk net als lang geleden. Ze zeggen het is een recht voor alle peuters. Zij moeten gewoon naar de peuterspeelzaal kunnen. En dus gratis. En ze willen ook dat de kwaliteit beter wordt. Ja. Gratis peuterspeelzalen, dat kan natuurlijk niet. Dus moet het geld ergens vandaan komen? Wie moet dat gaan betalen en hoeveel is het? Nou, er zijn al bestaande budgetten voor peuterspeelzalen. Uh, en ook voor voorscholen. Um, maar iemand moet er ook nog wat geld bijleggen... en de gemeente die zeggen, nou, het Rijk die kan geld gebruiken... wat nu wordt besteed aan kinderopvangtoeslag. Daar kunnen zij ook een beetje van mee snoepen. Hmm, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Minister Asscher, die kwam afgelopen december zelf met een plan... Hè, om, ik zei het al in de inleiding, peuterspeelzalen meer op kinderdagverblijven te laten lijken. Zie jij verschillen tussen zijn plan en dat nu van de gemeente? Ja, dat is er zeker. Uh, Asscher heeft het in zijn plan niet over die twee gratis dagdelen per week, um, hij zegt... de kwaliteit moet ook omhoog. Dus daarin zijn ze, hebben ze uh, hetzelfde voor ogen. Mm -hmm. Maar een groot verschil is dat als je een onderscheid maakt tussen werkende ouders... en niet werkende ouders. Uh, ouders die werken, die kunnen die hogere tarieven... want de, de prijs van de Peuterspeelzalen... zal omhoog gaan. Uh, zij kunnen dat extra geld weer terugkrijgen... Kinder, via de kinderopvangtoeslag. Ouders die niet werken hebben daar geen recht op. Dus die zijn eigenlijk afhankelijk van wat de gemeente bepaalt... in zo'n gemeente. En de gemeenten willen in feite voor iedereen... Hetzelfde, begrijp ik dat nou goed van jou? Ja, zij willen voor iedereen hetzelfde. Uh, ongeacht of je nou wel werkt of niet werkt. En dat vinden zij dus ook een groot bezwaar. Ze zeggen, het is niet eerlijk wat als je doet ze hij maakt een onderscheid tussen de werkende en niet werkende ouders. Uh, en daarmee kun je de, uiteindelijk de onderwijsachterstanden... misschien alleen nog maar vergroten. Ja. En ze vrezen dus ook dat de, op, de peuteropvang gewoon veel te duur wordt. Ja, dat is de kern ook van de kritiek op dat... Dat plan van, van Goed. Wanneer moet daar nu meer duidelijkheid over komen? Is daar al enig zicht op? Of, uh... Volgende week is er een algemene overleg in de Tweede Kamer. Dan zal Asje nog niet meteen een, een klap erop geven. Feit is dat Asscher op zich er wel voor voelt. Uh, en ook de kinderopvangbranche voelt ervoor. En de peuterspeelzalen Alleen de vraag is, wie gaat de portemonnee trekken? Is je vraag al terug te lezen op nos.nl? Jazeker. Kijk eens aan. Moet u daar even naartoe. Want die heeft uh... een prachtige winnares bij zich, Irene bust. De winnares van het zilver, Irene, hoe voelt dat? Ja, goed. Ja, dat was voor mij een uitstekende duizend meter. En, uh, ik heb mijn laaglandbaan nog nooit uh, 1.14 gereden. Dus uh, ja, het was wel eentje waarbij ik uh, voor een deel boven mezelf uitsteeg. En het was gewoon uh, een hele goede rit. En ja, ik moet gewoon heel veel diep respect hebben voor uh, Hong Zhang... die uh, zo enorm hard rijdt. 1.14-0 is gewoon... Uh, Bizar. En dat was gewoon een hele strakke rit. Dus uh, best of de rest. Maar wel heel, uh, heel erg tevreden en heel erg blij. Ja, toch leek het meteen na de race dat jij toch even, even iets moest weg wegslikken. Ja, nee, nee, nee. Ik denk het niet. Maar goed, je bent natuurlijk niet zo uitbundig als je zilver hebt... dan dat je over de streep komt als je goud hebt. Dus uh, ja, dat, dat, dat lijkt me logisch. Maar ik ben uh, heel erg blij en uh, tevreden. Ja. Die, al vroeg in de wedstrijd, de zang die tijd. Hè. Laat je je daardoor afschrikken? Nee, afschrikken niet. Het is wel natuurlijk een enorme stimulans. En ik denk ook... Uh, ja, wat ik zeg, ik heb zelf nog nooit een, onder de 1,15 gereden op een laaglandbaan rijk dan rijd ik 1,14,6. Dat is gewoon enorm hard voor mij en uh, daar moet ik gewoon heel erg tevreden mee zijn. Je rijdt hier heel zelfverzekerd rond hè, deze spelen, tenminste zo zie je eruit. Is dat ook zo? Ja, ik voel me goed en ik heb veel vertrouwen en bedoel, het gaat ook hartstikke goed. Ik heb en zilver in de pocket tot nu toe, dus uh, ja, daar kan ik ook alleen maar heel erg blij mee zijn, toch? Ja, zeker weten. <laughs> ja, waarom? Zegt ze lachen Ja, precies. en Ik kijk nu al heel erg uit naar, naar die 1500 van zondag, maar eerst uh, ga ik hier weer enorm van genieten. Goed zo, gefeliciteerd. Irene Wust Ja, Andrea uit nou, zit nog steeds aandachtig hier dan uh, nog mee te luisteren met uh, Irene Wust uh, ook. Die zegt voor het eerst onder de 1,15. Ja, nou, ik zei ik net ook al, al, zij heeft hier gewoon echt een hartstikke goede duizend meter gereden en ik ben ook inderdaad heel blij dat ze er ook blij mee is, want dat, dat mag ze ook echt zijn. Ja, want het is gewoon een goede prestatie, dus je een goede een prestatie. Het is een fantastische prestatie ja. en bovendien de beste uh, schaatser ooit. Ooit, ja. Dat mag ook wel even nog een keer genoemd worden. Ja, ik, ik, ik ben benieuwd of ze zichzelf dat al bewust is eigenlijk. Misschien ik wel niet, of niet of hè? Wel, Nee, misschien je moet ook iemand wel het niet, er even nee. vertellen. Ja. We hadden de indruk dat Magobo niet helemaal blij was met de bronzen medaille. Kijk of dat inmiddels al uh, veranderd is. Beste, staat bij Steven Dalemans nu. Ja, maar in de studio in Hilversum hadden ze de indruk dat jij niet helemaal blij was met het, met het brons. Uh, jawel, ik ben nog niet helemaal. Uh, het komt nog niet helemaal door. Dat is het meer. Ik ben super blij. Ik heb uh, keihard gereden. Ik kon ook echt niet harder. En, uh, het was gewoon voor mij super verrassend dat die andere meiden er niet ondergingen. En uh, ja, je bent net klaar aan het uitheigen en uh, nee voor je derde. Ja. Ja, het begint nu wel rustig aan, maar op podium net ook wel weer bijzonder. Ja, ik ben er wel echt super blij mee. Maar toch ook, jij ja, kan me ook wel voorstellen een andere ervaring dan die, dan die bronzen plak op de 500 meter. Ja, ook omdat dat denk ik gewoon mijn eerste was of zo. En dan, uh, ja, dan was je eindelijk, omdat je dan ook zo na de eerste 500 al er zo in zit. En dan moest ik vier ritten wachten voordat het kwam, zeg maar. Dat was zo spannend. En nu had ik eigenlijk verwacht dat, ik, dat ze harder gingen. Dus ik was eigenlijk al niet echt meer aan het opletten wat ze reden. En eens voor je derde. Ja, dat is wel echt super gaaf. Toen je de tijd van zang zag, ja, hoe, uh, hoe reageer je daarop? Nou, ik heb eigenlijk niet eens echt zien rijden. Ik zag wel boven ergens uh, dat 1.14, maar ik wist niet eens wat erachter stond. Hey, 0.2. Ja, dat is echt knijtersuit. Ik dacht, ik moet ook gewoon, uh, gewoon mijn eigen rit rijden. En weet je, ik, ik kon niet te beter wat ik gedaan heb. En ik ben heel blij dat ik gewoon weer morgen weer een plak krijg. Want, uh, daar, Vanochtend lacht hij werd ik wakker en lacht hij nog zo naast. Me. Dat is echt geweldig. Ja, nu kun je er ook nog eentje aan de andere kant naast je leggen. Ja, zeker. Slaan twee armen eromheen. <laughs> ja, ja, dat is wel echt heel vet. Ja, ga je ook genieten nu van de rest van de spelen? Hoe, hoe ziet jou de komende weken eruit? Uh, nou ja, trainen natuurlijk met Yvonne uh, met voor haar de vijf kilometer en uh, vanavond even ontladen en genieten van mijn Olympische Spelen. En gewoon twee keer het podium, en dat is echt super gaaf. Gefeliciteerd met twee keer brons. Dankjewel. Hmm. Mooi, hè? Dat bij gewoon boeren boer langzaam het besef komt... dat ze weer een plak heeft, Andrea Ja, ik denk dat de beleving, uh, hoe wij dat zien... ook gewoon heel anders is geweest dan op de 500 meter. Ze was zo gefocust op die medaille op de 500 meter. En daar moest ze op wachten en één keer is die ontlading. En ik denk dat ze er op de 1000 meter misschien wel iets minder op gerekend heeft. Het was bijvangst bijna, hè, voor haar? Ja, de, dat besef komt dan wel later. Maar dus, ja, ik weet zeker dat ze er even blij mee is. Maar ja, het, misschien, het, het beeld het doet er anders voorkomen. Ze zegt, ik heb zang helemaal niet zien rijden. Ik zag 1.14 nog iets. Ja, nou ja, kijk, het, eh, je, zij bereidt zich voor op het tijdstip wanneer zij moet rijden. En Zang is natuurlijk voor de dweil geweest... waar normaal gesproken de rijders zijn die geen bedreiging zijn. Hè, want het wordt op, op tijd wat het afgelopen seizoen gereden is eh, ingedeeld. Dus ja, dan ga je eigenlijk vanuit dat daar niet echt iemand zit die een bedreiging is. Misschien met een schuine oog wel gekeken van het zou kunnen... maar nooit zo, het echte besef dat dat zo hard is geweest, misschien niet. Is dat ook een vorm van bescherming? Ja, voor jezelf, of, dat je niet, ja. niet, geen indrukken van buitenaf. Uh... Ja, je, je bent gewoon met, het, het, uh, met je eigen voorbereiding mee bezig. Je hebt een bepaalde uh, tijdsperiode uh, en waar je naar je wedstrijd toe leeft. Mm -hmm. Van nou ja, zo laat doe ik dit, zo laat doe ik dat. Ja, en ze laat zich niet uh, uh, gek maken door iets wat daartussendoor gebeurt. En dat is ook heel goed. Ja, want dat is ook wat jij. Want je stelde eerder, um, we hoorden dat bij bijvoorbeeld Lotte van Beek. Um, dat ze er niet in kwam, dat is wat je ook nodig hebt... om uh, uiteindelijk dat ritme te vinden, die voorbereiding, die concentratie. Dat is wel heel belangrijk, ja, want uh, je, je staat op aan de start... en je moet dan het allerbeste uit je lijf halen. En dat heeft een bepaalde voorbereiding nodig. En dat doet iedereen op zijn eigen manier, wat je, wat je zelf prettig vindt. En dan moet je je niet door laten afleiden door iets anders. Maar dat heeft soms, ik denk niet dat Lotte of, uh, of, of Marit een verkeerde voorbereiding hebben gehad... doordat ze zeggen, ik kwam niet lekker in mijn, mm -hmm. in mijn slag. Ik bedoel, zij hebben net zo zeker zo'n goede voorbereiding gehad. Hoe deed jij dat? Was dat tot in detail, die voorbereiding? Ja. dat Ge is Geef het... eens een detail Ja, dan. Je, wil dat niet, um, je wil niet terug kunnen kijken op... van nou, dat heb ik eigenlijk toen niet goed gedaan. Mm -hmm. Want je hebt daar alle tijd voor. Je hebt de hele dag de tijd om je voor te bereiden. En dan moet je niet zo zijn dat je achteraf zegt... ja, daar heb ik eigenlijk niet zo goed tijd voor genomen. Had je vaste rituelen? Ja, ik had ook wel vaste rituelen van... nou ja, zo laat uh, doe ik uh, mijn warming-up rustig lopen... en dan doe ik een paar sprintjes... of dan ga ik nog even het ijs op en eraf... en dan eet ik nog iets en dan drink ik nog iets. Ja, dat is altijd hetzelfde. En dat eten, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, dat doe je dan eigenlijk je natuurlijk al een over? aantal uren van tevoren. Dan zorg je dat je gewoon voldoende gegeten hebt. Mm -hmm. Dat je daar tijdens je race geen last van hebt. Mm. Maar je moet natuurlijk wel voldoende hebben... om echt de, de goede energie te hebben. Ja. En je vetus op dezelfde manier knopen en dat soort dingen ook. Ja, nou ja, dat mm. gaat wel heel extreem. Maar <laughs> ja, dat doet ieder voor zichzelf wat hij mm. inderdaad prettig vindt. Maar het gaat wel, bij iedereen zie je toch wel dat het om dezelfde en de vaste rituelen gaat. Goeie reis naar huis. Dank je wel voor je komst. André je NOS Radio Olympia. Het mediaoverzicht. De vermoedelijke doodsoorzaak van oud-minister Borst... is voor veel media belangrijk nieuws. Alleen leggen ze de doodsoorzaak allemaal anders uit. De BBC heeft het over vals spel. Belgische omroep VRT houdt het erop... dat Borst vermoedelijk door een misdrijf is omgekomen. De Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft over de moord... op de moeder van de euthanasie. En ook op Twitter veel aandacht voor het nieuws. Sylvia Witteman stelt misschien wel de belangrijkste vraag waarom zou je in godsnaam Els Borst willen vermoorden? Volgens justitie heeft Borst mogelijk een inbreker betrapt... en is ze bij een handgemeen omgekomen. Volgens RTL Nieuws wordt er in de wijk, in Beeldhoven waar Borst woonde... veel meer ingebroken dan gemiddeld. En dat is griezelig, zegt een buurtbewoner tegen het persbureau ANP... om te vervolgen. Even hoopte ik dat het een politieke moord zou zijn, maar dat zal wel niet. Hmm. Goed, dan naar het nieuws over Sochi, alles wat er omheen gebeurt. Het zou qua temperatuur prima kunnen in Sochi, topless op de skipiste. De Libanese skister Jackie Chamoun poseerde drie jaar geleden zo voor een kalender. Nu zijn die beelden weer opgedoken, net als een filmpje, onder meer CNN-bericht daarover. Ja, de Libanese regering zegt dat de reputatie in Sochi op het spel staat... en is een onderzoek begonnen. Jackie Chamoun schrijft op Facebook dat de foto's en het filmpje... die zijn opgedoken, nooit bedoeld waren... Voor publicatie. Hmm. Het is het making of materiaal. En dat is te zien op YouTube. Gemoen hoopt dat de ophef snel voorbij is. Zodat ze zich weer op de sport kan focussen. Nou, ze zegt daarmee eigenlijk hetzelfde als drie jaar geleden. Daar is de fotoshoot. Lekker skiën is veel makkelijker. So Jackie, what's easier? Being a model or a ski racer? It's easier to ski because It's... I'm not used to, uh, to pose uh, with no clothes <laughs> Een Russische parlementsleden die willen dat er een wet komt... zodat kinderen tijdelijk minder huiswerk hebben en kortere lessen... om zo meer van de Olympische Spelen te kunnen zien. Nou, dat is volgens veel ouders onmogelijk. Niet nee Niet nee Wat zegt ze nou? Ja, precies dat. We hebben geen tijd om te kijken. Gewoon geen tijd, zegt ze. Maar de partij van president Poetin denkt dat de kinderen trots kunnen zijn... op hun land en inspiratie op kunnen doen als ze veel naar de Spelen kunnen kijken. En daarom dient deze parlementariër het wetsvoorstel in. De Olympiade is dat is stukje. is het Ik het even vertalen. De Olympische Spelen in Rusland zijn een prima middel om juist kinderen te leren wat een gezonde levensstijl is. Dat is de parlementaire. En het Nederlands succes op de Spelen is ook Donald Duck niet ontgaan. Het weekblad witte het alvast de voorpagina van het nieuwste nummer. Dat helemaal gaat over natuurlijk de Spelen in Snotchi. Mm -hmm. En op de verstaat, staat, kan het ook anders. De bekende schaatser, zegt: Zwaankranig. Met een gouden medaille, om zijn nek. Snortje. Mm. Is dat echt snortje? Snortje, ja. Zo heet dat in de Donald Duck. Oh, Tuurlijk. Ik, ik ben nog uh, lid. Dus ik, uh, oh, je krijgt <laughs> ik heb, he? Ja, ik krijg hem nog binnenkort in de bus. Dus ik ga hem, uh, ga hem lezen. Voor het weekend. Misschien wel uitknippen en wat gaan NOS Radio Olympia. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... een van Nederlands beste acteurs, Gijs Scholten van Asschat. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... films als Kloaka en Teersa, maar ook televisie zoals bijvoorbeeld De Vloer Op. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En nu schittert hij in een toneelstuk, Dantons dood. Gijs Scholten van Asschat. De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.